Reputatiecoaching Podcast nummer 81. Het was een bijzondere week. Vandaag breng ik je ook een andersoortige podcast. In plaats van enkele lange nieuwsberichten, breng ik je vandaag een groter aantal wat kortere berichten. En ik waarschuw je alvast: er komt vandaag aardig wat cool Nieuws voorbij. Om te beginnen waar mensen eerst nog twijfelden aan het voortbestaan van Google+, pakt Google nu opeens groots uit met het nieuwe Google My Business... ofwel in het Nederlands Google Mijn Bedrijf. Verder heb ik nieuws over Google Street View... het standpunt van het bedrijf ten aanzien van het Europese recht om vergeten te worden... en Bing over hetzelfde punt. Verder kondigde de rug, ofwel de Rijksuniversiteit van Groningen, aan miljoenen te verliezen als gevolg van de overstap naar Gmail en koopt Google het satellietbedrijf Skybox voor 500 miljoen dollar. Pinterest heeft inmiddels al meer dan 1 miljard placepins voor reizen vergaard, Flickr schrapt eind deze maand de login met Gmail en Facebook, YouTube verwijdert alle geblokkeerde accounts en Yelp biedt de mogelijkheid om tekstberichten te sturen naar geclaimde bedrijven. Wauw, veel topics voor vandaag, dus ik zal maar snel beginnen.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 Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren... terwijl ze rijden, fietsen of trainen in de sportschool. Eerst nog even over de publicatie van de podcast. Afgelopen maandag postte ik een bericht waarin ik vertelde dat de podcast naar donderdagmorgen half negen verschuift. De reden hiervoor is dat al die uren in het weekend, meestal op zondag... een te grote aanslag plegen op mijn quality time met het gezin. En dan moet je keuzes maken, dus heb ik de podcast na deze bijna een jaar op de maandagmorgen uit te hebben gebracht... verhuisd naar de donderdagmorgen. Dit geeft mij de gelegenheid om gedurende de week alvast wat topics bij elkaar te zoeken... en deze uit te werken ter voorbereiding op de podcast. Aan de andere kant moet ik nu gewoon stevast de woensdagavond vrijhouden... om daar op de podcast in te spreken en gereed te zetten voor publicatie. Vanavond was al meteen zo'n lastig begin... want zojuist heeft Nederland van in het WK van Australië gewonnen met 3-2... Nu ben ik niet echt een voetballiefhebber, maar toch vond ik het wel leuk om even zijdelings mee te gluren naar de wedstrijd. En als gevolg daarvan ben ik dus vrij laat begonnen. Dat alles is geen belemmering, maar ik zie het gewoon als een kans. Ergo, we gaan er vandaag weer lekker tegenaan met een boel onderwerpen. Oeh, en ik heb een lange tijd een fout in de website gehad die ik geheel over het hoofd heb gezien. Daar moet ik mijn excuses even voor aanbieden. Het blijkt namelijk dat sinds ik onderaan de show notes van elke podcast naar Stitcher verwijs deze link helemaal niet werkte. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het gewoon goed stond... en ik heb hem eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit getest. Meer culpa. Vandaag vernam ik dit van een luisteraar die mij er dus op attent maakte... en inmiddels heb ik het probleem gefixt... en kun je gewoon op de link naar Stitcher klikken... want die werkt nu zoals het hoort. Het laatste nieuwtje voor de minder scherpe waarnemers. Sinds vandaag staat de mogelijkheid om de podcast af te spelen... bovenaan het blogbericht dat bij elke podcast hoort. Laat me weten hoe je dat ervaart... En of je nu sneller geneigd bent erop te klikken om daarna te luisteren. Je kunt je reactie achterlaten op www.reputatiecoaching.nl nou, Laat ik dan nu echt overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Een paar weken geleden vertrok Vic Gundotra het hoofd van Google+. Op dat moment dachten velen dat Google+, ten dode was opgeschreven. En Google het zou schrappen uit haar portfolio. Ondanks dat diverse kopstukken uit Google toen al zeiden dat dit absoluut niet het geval was. En dat bleek eerder deze week toen Google de wereld verraste met een totaal vernieuwde versie van Google Plus voor bedrijven met de naam Google Mijn Bedrijf. Laten we alsjeblieft hopen dat deze naam voorlopig blijft staan, want in de bijna twee jaar dat ik deze podcast uitbreng is de naam al een paar keer aangepast. Daarmee worden de oude afleveringen zo snel erg oud omdat ze totaal achterhaalde informatie bieden met name van diensten die al niet eens meer bestaan. Je vindt een nieuwe, of beter gezegd, vernieuwde dienst op www.google.com business. Wat daar meteen opvalt is dat Google de dienst gratis aanbiedt en daarmee dus de concurrentie aangaat met een aantal directories waar je moet betalen om daar te worden vertoond. Naast de algemene introductie richt Google zich op gevonden worden op internet, Google Maps en Google Plus, waarbij je de juiste informatie deelt en dus niet alleen vindbaar bent op desktops, maar op verschillende apparaten. Op www.google.com business wordt ook aandacht besteed aan het delen van posts en foto's, het sociale karakter door middel van het volgen van anderen, het geven van en reageren op feedback, lees reviews en het onderhouden van contacten door middel van Google Hangouts. Verder wordt het gemak van het beheer van alles op één plaats benadrukt. Het is duidelijk dat Google nu heel zwaar inzet op de lokale markt met lokale bedrijven. De combinatie van producten en diensten is natuurlijk al best heel sterk. Deze nadruk zet concurrenten als Facebook, Foursquare en Yelp op een achterstand. Even terug naar het beheer. Als je nu inlogt op www.google.com business... dan krijg je een schitterende interface te zien... waarvan ik ook een screenshot heb opgenomen in de show notes. Hier kun je inderdaad meteen nieuws posten op de Google Plus pagina van je bedrijf. Zie hoe vaak je bent vertoond in de lokale resultaten in de afgelopen 30 dagen. Heb je inzicht in de reviews, de analytics en YouTube. Verder kun je ook direct doorklikken naar AdWords Express en kun je een hangout starten. En wat ik als fotograaf voor Google Maps Business View leuk vind, is dat Google nu bovenin het scherm van de management interface ook pontificaal bedrijven aanmoedigt om een virtuele rondleiding of bedrijfspanorama toe te voegen. Alle diensten zijn nu samengebracht tot één echt congruent geheel, dat is duidelijk. Terwijl de hele wereld zich de afgelopen twee jaar afvroeg waarom het zo'n rommeltje was en waarom er maar niets leek te gebeuren, heeft Google al die tijd gewoon hard zitten werken aan een nieuw een revolutionair businessplatform. Heb jij de interface al bekeken? Ben je er alles ingedoken? Of was je dit nog niet opgevallen? Geef je reactie, vertel wat je ervan vindt... onderaan de show notes van dit artikel op www.reputatiecoaching.nl slash 81 En Google behaalde ook een overwinning in Griekenland. Na een strijd van vijf jaar mag eindelijk al het materiaal van Street View online. Zeker voor een land als Griekenland dat zo'n gigantisch rijke historie heeft is dit een fantastische manier om de wereld online van deze schatten mee te kunnen laten genieten. De redenen die de Griekse overheid vijf jaar geleden gaf, waren in de trant van... we willen zeker weten dat de technologie voor het vervagen van gezicht en nummerborden goed werkt, cetera. Terwijl Google dat al in meer dan 55 andere landen heeft gedemonstreerd. Maar goed, het maakt niet uit. Griekenland staat nu in elk geval op de Street View kaart. Ga zelf maar eens lekker wild door Athene of een andere Griekse stad boemelen en kijk je ogen uit. Over Street View gesproken... Afgelopen week werd ook bekend gemaakt dat Google het bedrijf Skybox koopt voor 500 miljoen dollar. Skybox gaat Google ook verder helpen met betere en actuelere satellietbeelden. Als je wel eens je eigen huis op Google Earth hebt opgezocht, dan heb je waarschijnlijk wel gezien dat die beelden ontzettend oud zijn. De beelden van ons huis zijn al meer dan 8 jaar oud. Maar vanaf nu heeft Google haar eigen satellieten die rond de wereld draaien en het bedrijf in staat stellen overal eigen fotomateriaal te knippen. In de show notes heb ik een video opgenomen van Skybox... waarin wordt gedemonstreerd wat het bedrijf op dit moment kan. Ik las op de website van Skybox over de complexiteit van het maken van afbeeldingen vanuit satellieten. Stel je even voor. Je vliegt op 600 km hoogte met een snelheid van zo'n 7 km per seconde. En probeer dan maar eens op de aarde objecten van 1 meter te onderscheiden. Toch kan hun technologie dat. En het mooie is dat de satellieten van Skybox of, ja nu dan van Google, niet foto's maken... maar zelfs live full-HD video-opnames van de aarde kunnen streamen. Denk je eens in wat voor mogelijkheden dat dan weer kan gaan bieden? Google wil op termijn de satellieten ook gebruiken... voor het verbeteren van de navigatie van de zelfrijdende auto's... en het aanbieden van internettoegang in afgelegen gebieden. Een paar weken geleden had ik het over Google in relatie tot de relatief nieuwe EU-wetgeving waarbij EU-burgers het recht hebben om te worden vergeten door de zoekmachines. Toen was nog niet alles duidelijk, maar nu begint er meer helderheid in de zaak te komen. Zo lijkt alles erop te wijzen dat Google de resultaten dus niet zal verwijderen... maar gewoon niet in de EU zal vertonen. Het ligt ook in de lijn van de verwachting dat de resultaten wel gewoon op google.com vindbaar zullen zijn. En het lijkt erop te wijzen dat Google voor het verbergen van de resultaten... de locatie van jouw IP-adres gaat gebruiken. Hoewel het nog niet 100% is aangetoond is de verwachting dat als je vanuit bijvoorbeeld Brazilië op Google.nl zoekt, je de in de EU verborgen resultaten wel gewoon kunt bekijken. Dus mijn advies is, blijf je te allen tijden bewust van wat je publiceert, want vergeten wordt het niet. Het wordt hooguit fit wil een beetje onder het tapijt geveegd, waarmee het slechts aan het oog wordt onttrokken. Google was inderdaad de eerste zoekgigant die het recht om te worden vergeten had geïmplementeerd. Op dat moment was er nog niets bekend van Bing en andere zoekmachines. Want die Europese wetgeving geldt namelijk niet alleen voor Google, maar voor alle zoekmachines die data van Europeanen indexeren en vindbaar maken. Van Bing was toen nog niets bekend. Inmiddels heeft Microsoft aangekondigd binnenkort dit te zullen realiseren. Bing schrijft hierover het volgende op haar website. We are currently working on a special process for residents of the European Union to request blocks of specific privacy related search results on Bing in response to searches on their names given the many questions that have been raised about how the recent ruling from the Court of Justice of the European Union should be implemented, developing an appropriate system is taking us some time. We'll be providing additional information about making requests soon. Overigens, zegt Yahoo ook iets soortgelijks, dat ze binnenkort met een oplossing zullen komen. In the light of the European Court of Justice decision, our team is currently in the process of developing a solution for Yahoo users in Europe that we believe balances the imported privacy and freedom of expression interests. De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de Universiteit Groningen dreigt contracten ter waarde van vele miljoenen te verliezen door het gedwongen gebruik van Google's Gmail. Bedrijven die de faculteit financieren, zoals IBM en chemiebedrijf DSM, willen niet dat de universiteit het in hun ogen kwetsbare Gmail gebruikt. Dit was afgelopen week te lezen op e mersnl in het artikel wordt verteld dat de Rijksuniversiteit van Groningen vorig jaar is overgestapt op Google Apps for Education. De redenen hierachter waren zowel financieel als technisch. Waar het te complex en te duur zou worden voor de universiteit om studenten in staat te stellen met alle devices hun content te benaderen, biedt Google Apps dit standaard voor een schappelijke prijs. Het probleem is alleen dat contractpartners van de universiteit hier helemaal niet blij mee zijn en de contracten en projecten met de universiteit willen opzeggen. De reden is dat zij niet willen dat bedrijfsgeheimen worden uitgewisseld via Gmail... de mailservice van een van de bedrijven ter wereld die jaarlijks de meeste patentaanvragen indient. De rug is overigens niet de enige onderwijsinstellingen die problemen heeft met de overstap naar Gmail. Enkele jaar geleden weigerden Amerikaanse universiteiten... zoals de University of California at Davis, de UCD, en Yale University ook om over te gaan. Dat Pinterest niet alleen voor mode, dieren, infographics en inspirerende teksten is... Blijkt wel uit het feit dat sinds de lancering van Pinterest Place Pins eind 2013, dus nu iets meer dan zes maanden geleden, er meer dan 1 miljard afbeeldingen zijn gepint in het kader van reizen. Hiermee zijn de afbeeldingen van meer dan 300 unieke landen en gebiedsdelen op de kaart gezet. Om nu snel foto's te kunnen vinden, heeft Pinterest een aparte, snellere Place Search geïntroduceerd. Hoe dit allemaal werkt wil ik hier even niet uit de doeken doen, maar je kunt er meer over lezen in het artikel Introducing a Faster Place Search... Op het Engineering Weblog van Pinterest. In de beginjaren van Flickr moest je een Yahoo-account hebben om in te kunnen loggen. Later werd het ook mogelijk om in te loggen met een Google- en Facebook-account. Maar per 30 juni stopt Yahoo met die mogelijkheid en moet iedereen een Flickr-account hebben om nog in te kunnen loggen op Flickr. De reactie van Yahoo was: This will allow us to offer the best personalized experience to everyone. Wat die gepersonaliseerde ervaringen dan ook mogen zijn, dat zien we in de toekomst. Ik logde in met mijn Gmail-account en toen liet Flikker mij weten dat ik ook een Flikker-account had en dat ik binnen afzienbare tijd moest overschakelen. Dus let op, als je inlogt op Flickr met je Google- of Facebook-account, dan moet je dat voor het einde van de maand veranderen. Anders loop je dus het risico dat je niet meer bij je foto's kunt. En neem dan meteen ook alle apps op je smartphones en tablets mee, verander die ook meteen als je toch bezig bent. Dan loop je straks in de vakantietijd niet tegen verrassingen als je bijvoorbeeld je foto's naar Flikker wilt of ofzo. Google heeft de afgelopen week natuurlijk heel wel heel, heel groot uitgepakt, maar Ook Yelp is vernieuwend bezig geweest. Zo kun je sinds een paar dagen als je een tekstbericht sturen naar een bedrijf op Yelp. Dit kun je nalezen in het weblog van Yelp. De link naar dit artikel heb ik opgenomen in de show notes van deze uitzending die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/81. Deze functionaliteit is nog niet in de mobiele app gerealiseerd, maar werkt dus alleen als je bent ingelogd op de Yelp website. Als je dan een bedrijf opzoekt, dan zie je links de tekst Stuur een bericht naar het bedrijf staan. Dan zie je de screenshot die ik ook in de show notes heb opgenomen. Klik op die tekst en je kunt je bericht intypen. De ondernemer die de business op Yelp heeft geclaimd, ontvangt dan een e-mail met het bericht. Daarvan heb ik ook een voorbeeld in de show notes opgenomen. Van de ondernemer wordt natuurlijk wel verwacht dat deze reageert. Daarom is deze feature alleen beschikbaar voor geclaimde bedrijfsvermeldingen in Yelp omdat tijdens het claimproces de ondernemer een e-mailadres heeft moeten opgeven. Als jij je kansen voor interactie met je prospects of klanten wilt vergroten, dan is nu het moment om je business op Jelp te claimen. Met ingang van afgelopen maandag is YouTube begonnen met het verwijderen van alle accounts die in het verleden zijn geblokkeerd. Dit kan dus een negatief effect hebben op het aantal abonnees van je YouTube kanaal of kanalen. Maar geen zorgen, want het waren toch al inactieve accounts, want ze waren geblokkeerd. YouTube heeft echter wel gegarandeerd... dat de viewcounts van je video's... oftewel de tellers die aangeven... hoe vaak je video's zijn bekeken... niet worden gewijzigd als gevolg van deze actie. Ik zei het al aan het begin. Ik had vandaag een groot aantal wat kortere berichten voor je. En ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Oh, ik denk het trouwens over... om eens per week een lijstje te publiceren... van links naar artikelen... die ik interessant vind... en waarvan ik denk dat jij ze ook interessant vindt... maar die ik niet in de podcast heb behandeld. Ik lees namelijk zoveel... En ik zou het jammer vinden als die dus allemaal langs je heen zouden gaan. Dus heb geen angst, ik ga je niet spammen per mail of zo. Het wordt gewoon eenmaal per week een lijstje met links naar zo'n 10, 15 mogelijk interessante artikelen. Het precieze aantal wil ik af zijn, maar ik ben benieuwd of je dit leuk of nuttig lijkt. Wil je dit? Lijkt je dit leuk? Geef je reactie onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1.